De vijf. Hallo. Ja, u daar. Met ijsbrand hier. Ik ben in het vliegtuig met mevrouw op weg naar Zuid-Afrika. Heesbrand Bakker. Bakker. zelf. Goed, goed. Dan zal ik het u uitleggen. Ik ben sigarenwinkelier in Haarlem. Maar ik ben zogezegd aangeboren met een speciale neus. Voor detectieve zaken. He, he. Eindelijk. Maar goed, mevrouw Mien en ik zijn onderweg naar Zuid-Afrika. Naar Kaapstad, om precies te zijn... ...omdat de directie van scheepvaartmaatschappij Neptunus... ...een anonieme brief heeft gehad... ...waarin stond dat bemanningsleden van het vlaggenschip Keizer Karel... ...in Kaapstad over grote bankrekeningen zou beschikken... ...en dat geld zou van de Neptunusmaatschappij gestolen zijn. Welke bank, weet ik veel... ...daar moeten we juist in achter te komen... Wilde Vaart, een paranormale detectivegeschiedenis in vijf delen door Jan de Vries. Regie, Frans Zomers. Tweede deel, IJsbrand wacht een warm onthaal. Ja, je ziet vanuit zijn vliegmachine alleen maar groen, groen en nog eens groen. Uh, we zouden ongeveer zitten, denk je? Geen idee. Weet je wat, ik vraag het even in die des? Yes, Juffrouw. Sir? Wij zitten op het ogenblik zo ongeveer? I beg your pardon, sir? Het is een Engelse maatschappij, IJsland. Oh, eh, uh, <clears throat> fly we moment heel zo ongeveer? I'm sorry, I don't understand. My husband, eh, uh, eh, uh, husband wants to know what our uh, position is at this moment. Oh. We are just between Congo and Rhodesia. Dank uh, you. You're welcome. We vliegen net tussen Congo en Rhodesia. Oh, dat je soms dat ik er niet verstaan. zeg even kijken op de kaart. Nou. Dus laten we zeggen 1500 kilometer van Johannesburg af. En laten we zeggen twee uur vliegen. En hoe ver is dat nog van Johannesburg naar Kaapstad? Nou, uh, we gauw twee uur. jongen. Ja, het is de koor vanavond van de jullie Het en... zal u lekker slapen vannacht, hè? Ja, het mag dan allemaal wel erg snel gaan in een vliegtuig, maar ik. ik vind het toch wat je noemt een hele zit. Zeg, je hebt er geloof ik nog niet zwerg veel zin in om nu alvast te gaan pieken over de moeilijkheden die ons morgen te wachten staan. Oeh, jawel. Nee, maar, maar zijn er dan zoveel moeilijk? Nee, hoor dat niet. We hoeven alleen maar een bankrekening van iemand op te zoeken. Maar we weten niet bij welke bank. En volgens mij, Bremer, is er in Zuid-Afrika een streng bankgeheim. Maar voor de rest zijn er geen problemen. Uh, uh, uh, zeg, uh, Had jij zo even geen folder van Zuid-Afrika Ja. Wat met die skin? Waar heb ik hem nou? Oh, vast uh, uh, wacht hier, alsjeblieft. Uh, denk jij nou eens in dat je een Australiër bent? Ja. Huh? En dat je in Holland een belangrijk bedrag op een bank wil zetten. Je weet van Holland niks af. Dus wat doe jij dan? Wat bedoel je? Zet je dat geld dan op een grote bank? Of op een klein particulier bankje? Nou, waarschijnlijk op een grote. Nee, niet waarschijnlijk op een grote. Maar wel zeker op de grootste. Dan neem je toch wel geen cent risico. Nou, en wat lees je hier op die folder? Die standaardbank 40. Zuid-Afrika, die grootste bank in Zuid-Afrika. Ja, als ze daar geen rekening hebben, dan hebben ze nergens een rekening. Nou, ik vind het maar een voorbaardig standpunt, hoor. Helemaal niet. Trouwens, ik stel op het standpunt dat er nergens een bankrekening van die knapen te vinden zal zijn. En waarom zitten we dan nou in dit vliegtuig? Alleen maar om het bewijs van mijn theorie te gaan overleggen. Trouwens, ik ben meer op zoek naar die briefschrijver dan naar degene die die zogenaamde verraaigt. Toch moet jij je niet te ver aan die theorie vastbijten, IJsbrand. Want wat heeft het dan nou voor zin om iemand anoniem van iets te beschuldigen... wat kant nog wel raakt? Gaan, schiet je nog niks meer op. Dat moet je niet zeggen. Dat moet je helemaal niet zeggen. Van zo'n beschuldiging blijft altijd wel iets hangen. Dat heb ik zelfs bij jou gezien. Bij mij? Hoezo? Nou, wat jouw moeder over mij beweert, raakt jouw kant nog wel. En toch hecht jij daar waarde aan... En... Dat ligt toch wel een tikkeltje anders. Zo, so, lijkt dat een tikkeltje anders? Ja. Nou, voor mij is dat precies hetzelfde. Zeg toe. Hou je een beetje kalm, dan komt de stewardess aan. Do you want something to read, sir? Eh? Something to eat? Hey, yes, please. All oh, time. Here you are. The time. Huh? Is dat nou een Ze zijn niet something to eat, maar to read. En read betekent deze. Oh, dat is een tegenvallen. Nou, laten we maar hopen dat we geen grotere tegenvallers krijgen, IJsbrand. Goedemorgen, meneer Gauvelaar. Dag, uh, sponstra. En nou, wat kom je hier doen? Ik weet dat ik niet ga. Ik ben het ik hier. Uh, uh, de kapitein, meneer Gauvelaar. Ja. Hij wil allemaal uw kaarten zien van de volgende week. Nou, die heeft hij toch? Ja, hij is op woensdag. Maar hij wil ze hebben op en met zaterdag. Nou, dat is de kokse schuld. Ik kom altijd op het laatste nippertje. Nou, ik bel hem wel even. Ja, mevrouw Keller, Zeg, chef, nou heb je dat onder in de glazen al. De kapitein die wil de menu zien tot het eind van de volgende week. Ja, dan kan je wel wat aan doen. Oh, maar een goede man, dat heeft er toch niks mee te maken. We zijn morgen toch al in Durban. En dan kun je toch krijgen wat we nodig hebben. Nou, hoor, eens, ben jij nog Peuser of ik. Je kunt bestellen wat je me wil. Ik zal zorgen dat het er morgen komt. Maar in elk geval wil ik voor twaalf uur vanmorgen alle menu's weten. Heel gek. Nee, moeilijkheden, meneer Dus hmm. De wilt niets op de menu zetten wat hij nog niet in huis heeft. Woensdag oh. dat alles al vast morgen kan hij krijgen wat hij wil. Ja, uh, nou, als je het toch over hebt, hoe laat meren we morgen af? Vannacht al, zo dat. Dan doet het een beetje vroeg op pad gaan. Dus als u vanavond al een lijstje met bestellingen kon geven, dan. Uh, nee, geef... Je het helemaal geen raad te maken, want we blijven op zijn minst drie dagen liggen. Van deur vanuit wordt een groot excursie gemaakt. Oh, dat is niet zo gek. Nou, zeg maar tegen de kapitein dat hij de resterende menu's voor drie uur heeft. Oké. Okay. Zo? Ja? Hoe gaat dat met Lodder? Ik weet het niet. Hij doet tegen niemand de mond open. Oh, dat is op zichzelf niet zo erg. Nee, maar hij loopt de mokken. Hij heeft iets over zich van. En toch ik jullie wel. Weet je? Ja. We kunnen natuurlijk twee kanten uit, hè? Hoe bedoelt u? We kunnen natuurlijk heel hard aanpakken. Je dus begrijpt wat ik bedoel. We kunnen hem ook lijmen. Daar zou ik niks voor voelen. We hebben een deining. We kunnen hem ook hard aanpakken zonder deining. Maar hoe had u dan nou gedacht om hem te lijmen? En met een voorschotje? Nee, nee, nee. nee. Dan voelt die nattigheid. Voorschotjes worden nooit gegeven. En we zouden morgen kunnen zeggen dat er al iets was afgerekend. en hem daar dan zijn deel van geven. Ja. Waarom zouden we dat doen... Oh, als je helemaal blut bent en je krijgt dan ineens wat geld in je handen... en dan ziet de wereld er totaal anders uit, uitspoelstraat. Vooral als je op dat geld helemaal niet gerekend hebt. Nou, ik vind het allemaal wel te veel voor meneer Lobberhoek. Nou, maar ga gelijk. Eh, als ik het blijf, Ja, ik ben zo bij. Nou, ik moet dat houden, dus... Eh, dan zou ik het er mezelf al zeggen, van die minuus. Oké. Okay. Hé. Hey. Even mondje dicht, hè, met andere over Lodder... Oh. Oké, okay, meneer Guiflein Wat doe je nou, IJsband? Laat je in zo'n Zuid-Afrikaans hotel de sleutel van je kamer op de deur zitten? Of geef je hem af bij de receptie? Ja, afgeven natuurlijk oh. Ik kan hem meteen een taxi voor ons laten bellen Kom mee, daar is de lift Je hebt nog steeds niet gezegd wat je van plan bent. Hoe, hoe bedoel je wat je van plan bent? Nou, wat voor verhaal je zat op bij die bank. Heb ik je dat nog niet verteld? Nee. Oh, eh, zou ik je zeggen waarom niet? Nou, omdat ik het nog niet weet toch. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Goedemorgen meneer. Alsjeblieft, sluit op. Dankie. Dankie. Hebt u daarom die eerste nacht hier in Kaapstad lekker geslapen? Nee. Of we lekker geslapen. hebben? Nou, denk maar. Ja. En u is nou van plan om een beetje rond te kijken in ons stad? Dat zijn we wel van plan, ja. Maar uh, wat ik u vragen wilde, is de standaardbank hier ver vandaag. Die standaardbank? Die is hier nabij, maar als u keld wil wisselen, kan ik u daarmee helpen. Nee, ik, uh, wij, uh, wij willen daar een, een rekening openen. Oh, ik verstaan. Hm? Die standaardbank is hier. schuin noord die hotel. Ah, dank u wel. Niet te danken. <lacht> hm? Nou zeg, dat klonk duur, ijsbrand. Wat? Het <lacht> openen van die bankrekening. Hey, hey, ik moest nog wat zeggen. Maar wat is dit? <lacht> Zou eigenlijk niet eens zo gek zijn? Wat niet? om te doen alsof er bij die bank een rekening wil openen. Just zitten met een paar honderd gulden op. Maar wat denk je daarmee op te schieten? Ja, dat begrijp je toch wel. Als je bij een bank een rekening opent, dan kwijt je toch... Uh, nou, uh, uh, hoe heet het nou? Uh, Goed wil bedoelen. Precies. Dan dus heb je toch een sfeer van vertrouwen. Ja. Ja, daar heb je natuurlijk gelijk in. Oh, zeg, kijk, huh? daar heb je de standaardbank. Happelen pak. We hebben vergeleken, is onze spaarbank maar een voetbalkeet. Wat een gebouw. Zo'n bank zou je toch je laatste cent toevertrouwen? Kom mee. Zo, so, hier is die fonds. Yeah. Als ik dit invul, is die zaak hier in orde. Nou, wat bedoelt die nou, niet? Je moet deze formulieren invullen, en dan is de zaak voor elkaar. Oh, ja, yes, yes. ja. Dat kan ik toch zelf nog maar thuis doen, hè? Dan komen we die zakjes, strakjes, met de centjes even afgeven. Goed? Zeg Ik wil u namens die bestuur bedanken voor die vertrouwen wat hij in ons stelt. Oh, geen dank hoor. Trouwens, alles ziet er weer even Picobello uit. Echt? Picobello? Ja, zou ik dat nou zeggen, hè? Nou, uh, mijn man bedoelt dat uw bank zo'n uh, zeven zo indruk maakt. Dank u. Oh, geen dankie, hoor. Nou, Dat was dan dat, hè? Ja. Uh, nou, had ik u nog iets willen vragen? Maar ik weet niet meer wat. Weet jij het nog niet? Neem gerust je tijd, meneer Bakker. Uh, had het niet iets te maken met, uh, met haverlag? Ach ja, natuurlijk. Die goede oude haverlag. Nou weet ik het weer. Een, uh, een goede vriend van mij, hè? Een zekere haverlag. Die heeft nog honderd gulden van me goed. Dat is zo'n twintig kantjes. Rand, ijsbrand. Wat? Ze rekenen hier in rand, niet in kant. Huh? Oh ja, twintig randjes bedoel ik natuurlijk. En u hebt die vriend van mij, die haverlag, bij deze bank een de rekening lopen. Als ik u nou honderd goden geef, zou u die dan meteen op zijn rekening over kunnen schrijven? Natuurlijk, kan ik dat hier ook doen. Wat is zijn naam? Haverlag. Wacht maar even, ik, ik schrijf het even voor u op. <tus> Hast Haverlag. En zijn adres? Nou, dat weet ik echt niet meer. Woont hij in Kafta? Hé? Eh? Ja, dat wilde. Daarom zal ik die adres gauw voor u opzoeken. Op zoek. een ogenblik. Nou, ik moet zeggen, IJsblad, dat heb je handig gespeeld op Tochton. Nee, niet waar. Het zou te mooi zijn om waar te zijn als die Haverlag hier inderdaad de rekening had. Dat zou wel een enorme gelukstreffer wezen. Dat moet je niet zeggen, Min. Dat moet je helemaal niet zeggen. Net zo goed als dat wij hier het eerst gaan informeren. Ga je ook met je centen het eerst naar deze bank? Dit is de bank van Zuid-Afrika. Zie je zo? Maar goed, laten we nou aannemen met dokter dadelijk horen dat hij hier een rekening heeft. Wat dan? Hoezo, wat dan? Nou, dan moeten we er ook nog achter zien te komen hoeveel hij hier heeft staan. Nou, ik zou dit te vrij zijn als ik zeker wist dat hij hier een rekening heeft. Maar oh, wacht, Hij zo onze weer. Hier staan wel die naam van Havelaar. Maar hij woont niet in Katstad niet. Nou, ja, dan zal het hem wel niet wezen, Hermine. Want hij woont toch in Parkstad. Jawel, maar uh, aan de andere kant. Wat aan de andere kant? Stel dat het hem wel nou wel is. Je kent Haverlag. Mm -hmm. hij, uh, hij zit om die honderd gulden van ons, die twintig uh, rand, natuurlijk te springen. Eh? Ja, ja, ja, dat zit er dik in. Eh, uh, uh, uh, meneer kunnen we die 20 Rand niet op rekening van die meneer Haverlag laten overschrijven. En dat we dat dan weer teruggestort krijgen, als het blijkt dat niet onze vriend Haverlag is. Hij, uh, hij kan om dat geld wel erg verlegen zitten, ziet u. Ja, ons dit misschien zo kan maar uh, handelt dit maar net oor die bedragje van Rand 20? Ja, maar uh, we hebben hem beloofd dat we het zo gauw mogelijk in orde zouden maken als we in Kaapstad kwamen. Maar dat is daar zeker een misverstand. Want ik kan mij moeilijk voorstellen... dat ons cliënt ooit zo'n bedragje verlezen zal wezen. Hoe bedoelt u dat? Ik bedoel precies wat ik zei. Maar weet u niet wat zijn voorletters is, niet? Dat kan al zonder twijfel. Ja, natuurlijk. Zijn voorletters... De, wat zijn de voorletters ook weer van Ben verwacht, vrouw? Nou, ook wat. B natuurlijk. Maar dan is dit... Zeker, man. Wacht eens, eventjes. Even. Had Ben het niet altijd over een schatrijke oomje die, die in Zuid-Afrika had? Zou het die oom kunnen zijn, dacht u? Die vraag kan ik ongelukkig niet beantwoorden, Nou ja, dat zullen we wel zien, hè. We vullen nu eerst deze formulier in en dan ziet u ons straks weer verschijnen. Hm? Dank u zeer, meneer. Niet te danken. Dag, meneer. Min, je was goed wel wachten. Wacht Ach, tot we buiten zijn. Min, kom eens hier, meid. Je krijgt een zoom van me. Je was mm, grandioos. Hoe kwam je op het idee om zo te gaan zeuren over die onverschuldig? Zag je dat schampere lachje van die kassier toen we het daarover hadden? Ja, dat lachje, dat gaat er ook op minstens een ton. Dus dan weten we niet alleen dat die havenlach hier inderdaad de rekening heeft... Maar ook dat het daar al de waarschijnlijkheid een belangrijke rekening is. Ik zal je eerlijk zeggen, min, dit had ik niet gedacht. <lacht> Voor mij gaat die zaak nu pas goed beginnen. Oh, oh, oh, hij sprak, alsjeblieft. <lacht> Wat zal die van Lenschoot ook kijken als je dit te oor krijgt? Ik ga meteen die kastelijven, hey, Ja, meneer Kasteleens, komt u binnen. U had belangrijk nieuws zijn, mijn secretaris. Dat gaat u zitten. Dank u, meneer van Linschoten. Hebt u bezwaar als ik mijn secretaris er even bijhoud? Nee, niet in het minst. Meneer Bremer, zou u even bij mij willen komen? Ik neem aan dat het over de zaak van de detective gaat. Inderdaad, meneer Van Linschoten. Ik heb een half uur geleden de heer Bakker aan de telefoon gehad... en hij heeft mij opnieuw niet teleurgesteld. Meneer Kastelijns heeft nieuws uit Zuid-Afrika, meneer Bremer. Goedemiddag, meneer Kastelijns. Dag, meneer Bremer. En? Ik heb een goed half uur geleden een telefoontje gehad van bakker en vanuit Kaapstad en ik geloof dat ik u mag geluk wensen met uw intuïtie. U wilt toch niet zeggen dat die meneer bakker nu al achter belangrijke feiten is gekomen? Hij is nog maar net weg. Ik heb u toch gezegd dat die bakker een fantastisch vent was? Eergisteren is hij vertrokken en nu wist u me al te vertellen dat in elk geval de kok Haaverlag een rekening heeft bij de Standard Bank in Kaapstad en dat zijn te goed naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk is. Het is niet te geloven. Bent u verbaasd, meneer Bremer? Ik dacht dat u haast wel van overtuigd was... op de inhoud van die anonieme brief op feiten berust. Dat verbaast me ook niet. Maar gisteren zei men de directeur van onze bank nog... dat het bankgeheim in Zuid-Afrika zeker zo streng is als in Zwitserland. Daarom is het me gewoon een raadsel... dat die Bakker zo gauw die feiten is gekomen. Hoe is Bakker aan deze informatie gekomen, meneer Kasselijs? Heeft u dat ook nog kunnen zeggen? Er is een rapport naar ons onderweg, maar... Ik kan u nu al zeggen dat Bakker deze feiten uit de eerste hand heeft... ...namelijk van de kassier van de betrokken bank zelf. Ongelooflijk. Maar goed, Bakker wil het operatiegebied nu zo gauw mogelijk verleggen... ...en daarom wilde hij weten welke haven de keizer Karel de eerstvolgende volgende keer aandoet. En hij vroeg me ervoor te willen zorgen dat de kapitein van de keizer Karel op de hoogte wordt gesteld. Maar uitsluitend en alleen de kapitein. Meneer Breder. De keizer Karel is vandaag in Durban aangekomen en zal daar drie dagen blijven. In Durban? Ja. Vandaar het worden excursies naar het natuurreservaat georganiseerd. Kapitein Baaijfmeer juist vandaag het te weten dat hij drie dagen in Durban moet blijven voor een reparatie. Nou, dat komt dan prachtig uit. Dan kan Bakker meteen van Kaapstad naar Durban vliegen. En wij bereiden de kapitein op zijn komst voor. Hoe stelt u Bakker hiervan op de hoogte, meneer Kasteleins? Ik zal hem vandaag nog terugbellen. Doet u dat dan van hieruit? En stelt u het telegram aan kaptein Baai even op, meneer Bremer? Zeker. Wat is het adres van Bakker? Hotel Kruger in Kapstad. Hotel Kruger. Je Vol, wilt u een dringend telefoongesprek aanvragen met Kaapstad Zuid-Afrika, Hotel Kruger? ik ga kan ik weer bespreken doe je nou man ja, het spijt me maar het is dringend vooral wow, je het in je hoofd om hier op de kade achterna te komen ik zag dat je in deze taxi wilde stappen en ik moest u spreken het is heel erg dringend nou stop dan ook maar in lijkt het meest dat ik het geef oké okay. doe de city please jij ook geen dienst ja ik heb dienst ja en daarom moet je weer direct terugbrengen ja, Zeg, ben me hier nog staan al gek geworden kom ja, je er in vredesmeis en luister maar luister maar, maar. Ja. U begrijpt toch zeker dat ik dit niet voor niks doe. hè? Ja, wat is er dan allemaal? Nou? Ik heb een bericht uit de radiokamer onder ogen gehaald. Een bericht uit de radiokamer? Ja, ik was net met de kapitein toen die Amerikanen Heibel kregen. Hij liet me alleen. En toen zag ik het telegram op zijn bureau liggen. Hij kwam speciaal even terug om het op te halen. Nou, en? Nou, ik ik heb het natuurlijk al gelezen. Ja, wat stond er dan in? Uh, nou, ongeveer dit. Uh, wegens uh, vermeende malversaties wordt er een onderzoek ingesteld door een zekere meneer Bakker. Die in Durban als passagier aan boord komt. Gelieve hem alle mogelijke medewerking te geven, iets van die naar. Nou, was dit bericht nou belangrijk genoeg om u even achterna te komen? Nee, ja, dat klinkt niet zo mooi allemaal. Nou, ja. wat doen we? Ik brengen u eerst terug. Back to the Châprise. Oké, okay, zo. Bak uh, heette die man, hè? Ja. Dat weet ik zeker. Mooi. Dan zullen we voor die bakken de overval vast even aanmaken. Dit was het tweede deel van Wilde Vecht. Een paranormaal detective van Jan de Vries.